Maar helaas, <laughs> we moeten nog even dat <laughs> um, gemiddeld gebouwd zijn, dat zou ik ook wel willen. Um, we gaan even naar uh, de Bijbel, uh, Johannes. Wat mij betreft echt een van de prachtigste verhalen uit de Bijbel, uh, Johannes 4, waarbij Jezus komt bij de Samaritaanse vrouw. En als je het hebt over iemand die gelabeld was, dan was dat één. <laughs> Johannes 4, vers 1 tot 30. Toen nu de Heer merkte dat de fariseeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes. Hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen. Verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sigar genoemd. Dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging vermoeid. Jezus ging nu vermoeid naar de bron. En dat was de bron van Jacob. Jezus nu ging vermoeid van de reis bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. En er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. En de Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, Hoe vraagt u die een jood bent van mij te drinken? die een Samaritaanse vrouw bent. Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. En Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gaven van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd. En hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem, meneer, u hebt geen emmer en de put is diep, waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die onze put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudden?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 En Jezus zei tegen haar, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man, want vijf mannen hebt u gehad, en die u nu hebt, is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. En de vrouw zei tegen hem, meneer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aanbeden, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. En Jezus zei tegen haar, vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg, en ook niet in Jeruzalem, de vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet, wij aanbidden wat we weten, want de zaligheid is uit de joden. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de vader zullen aanbidden in geest en in waarheid. Want de vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden moet hem aanbidden in geest en waarheid. En de vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn zal die ons alles verkondigen. En Jezus zei tegen haar, ik ben het die met u spreekt. En op dat moment kwamen zijn discipelen en zij verwonderden zich. Let op dat hij met een vrouw sprak. Toch zei niemand wat zoekt u. Of wat vreet u met haar? De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen. Kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? En zij dan ging de stad uit en kwamen naar hem toe. Zullen we elkaar bidden? Heer, we willen ook vanochtend naar u toekomen. Heer, we willen ook vanochtend u ontmoeten. Heer, en we danken u wel dat u een God bent die niet op afstand blijft. Heer, op zijn hoogverheven troon, want dat bent u ook. Heer, maar dat u heel dicht bij ons komt. Door uw geest in uw zoon Jezus. Heer, ik wil u zo danken voor het feit dat we hier samen mogen komen. Heer, rondom. Ja, gewoon rondom, rondom uzelf. Heer, mag het zo zijn, Heer, dat het, dat het voor ons mag voelen. Heer, als was het zo in de Bijbel: dat u zat te de bergen, dat we rondom u zaten. Heer, dat u uitdekt. En wie je bent. Dank u wel. Dank u wel. Amen. Ik had de neiging om mezelf een beetje voor te gaan stellen. Maar het zou heel kort zijn. Mijn naam is Jan dus. En ik ben nu, even kijken, afgelopen september, 24 september, ben ik 25 jaar christen. Dat is heel bijzonder. Ik ben geen 25, dus ik ben 42. Maar is 24 september 1992 ben ik tot geloof gekomen. En, en, ik, en ik weet de dag nog exact. En waarom? Omdat het zo'n enorme wending was voor me. Dat ik, uh, ik kom uit een heel moeilijke achtergrond en uh, op een gegeven moment was er een moment waarop iemand mij het evangelie vertelde. En ik zat echt totaal vast in het leven. Iemand die zich naar mij uitstrekte en die zei, joh Jan, weet je, de plaats waar je nu bent, dat is geen goede plaats. Uh, mag ik jou vertellen van de Heer Jezus, van Jezus Christus? En er kwam een moment waarop ik dat aan mocht nemen en waarop mijn leven totaal veranderde. Ja, nou, het is een heel groot verhaal. Ik ga ook een boek schrijven, weet je, dat kun je dan ook stellen en zo. Het is een veel groter verhaal en vast. Maar laten we zo zeggen, de plaats waar ik nu werk, de Bijlmer, dat is een plaats waar ik me veel makkelijker thuis voel als waar ik toen was in Haarlem. Want, weet je, de mensen in de Bijlmer die gaan een beetje door dezelfde dingen heen als waar ik vroeger uh, doorheen gegaan ben. Dus het is voor mij echt, uh, ja, voor sommige mensen, mensen zeggen wel, joh Jan, weet je wat, wat tof en wat heftig dat je dat doet? Dan zeg ik, nou, weet je, voor mij was Haarlem toffer en heftiger. <laughs> Ik voel me meer thuis nu waar ik, uh, waar ik nu ben. Maar jullie themaserie is naar buiten... en dat past ontzettend bij mij. ja? Nou, Zoals jullie weten dus ben ik dus actief in de Bijlmer... en dat is een hele aparte, bruisende plaats. Wie komt er uit de Bijlmer? Hier? Ja, hè? <laughs> Het is heel bruisend, heel mooi. hè? Fantastische plek om te wonen, denk ik. Weet je, Met een, heel, een heleboel mensen die heel anders zijn dan ik. Die ook heel anders zijn dan jullie vaak. ja? Nou, van nature ben ik iemand die heel gemakkelijk contact legt... Uh, met mensen, daar kun je me misschien wel iets bij voorstellen... Veel te snel spreek. Oké, okay, je moet even wennen. <laughs> weet je? Um, en, en, en dat is ook zo. Maar ik weet dat ik het niet altijd gemakkelijk vind... om uit mijn comfortzone te stappen. En die stap te zetten richting die ander. Zelfs ik vind dat soms moeilijk. En soms heeft dat te maken met een grens... Uh, die ik over moet. En dat zijn de drempels ook... die ik in mijn eigen hoofd opgebouwd heb. Misschien ken je dat wel. Weet je, ik ken deze mensen nog lang zo goed niet... als ik zou willen. Ik weet niet altijd welke taal ze spreken. Zowel Welke echte taal, of welke culturele taal. Soms maak ik fouten. Ik weet niet waar ze behoefte aan hebben altijd. En soms ben ik ook echt bang dat ik de verkeerde keuzes maak. En geloof me, ik maak ze soms ook. <lacht> Gelukkig zijn ze vaak ook wel genadig voor me. Daar ben ik heel blij om. Hé, hey, ik ken ze niet. Misschien ken je dat wel. Maar ik heb wel een mening over ze. Ja? Apart, hè? Is dat bij ons allemaal niet zo? Ken je dat? Laat zij door ik zoveel mensen zeggen. Ik wil niet oordelen, hoor. <lacht> maar, uh... <lacht> Ja, ik wil het niet oordelen hoor, maar uh, ik wil het niet oordelen. En ik denk dat ik dat van nature ook niet zo heel erg doe. Maar een tijd geleden liep ik op de markt. Uh, toen ik op de hoek achter de bakkerij het stoepje. Dat ken je wel natuurlijk, van Oer-Hollands begrip. Ja, altijd brood voor een euro, heel handig voor predikantsgezinnen. Best wel lekker ook. Weet je, ik zag een nieuwe olijfbar staan. Wie houdt van olijf? Olijf, heerlijk toch? Echt amazing. Ja. Ik had er ook ontzettend van. En, en, en dus natuurlijk stond ik in, voor in de rij om wat te kopen. En ik had geen problemen met het hele stentje. Uh, toen begon het hele ISIS-verhaal. En van natuurlijk ben ik uiterst kritisch op de media en propaganda en ook sommige politici. Ook zeker op wat Amerika roept hè, om hun eigen drang naar rijkdom en dominantie te rechtvaardigen. Maar hoe je het ook bent of keert, toch doen al die beelden die doen iets met je. Dat kan niet anders. En door de weken heen merkte ik dat mijn gedachten over de man achter de olijvenbar, dat dat vertroebelde. Eerst zag ik gewoon een vriendelijke Marokkaanse man die zijn centjes verdiende met een heerlijke delicatessen. Maar steeds meer veranderde hij mij in mijn denken door de weken heen. Totdat ik hem ergens begon te zien als een mogelijke extremist. Er is zelfs een dinsdag geweest, let op, weet je, dat ik niet naar hem toe wilde gaan. Omdat ik stiekem boos was van binnen. Boos? Boos op de islam, boos op het onverrichten van mijn eigen landje. Boos op het feit dat hij zo'n echte baard droeg, weet je wel. En we dus associeerden met al die andere bebaarde mannen, die soms broeders en zusters over de kling jagen, waar iedereen iets over zegt. Weet je, en ik koos ervoor om niet naar hem toe te gaan die dag. Kun je je voorstellen? Ik hoop dat niet. <lacht> weet je, maar dit achtervolgde me de rest van de week. En ik heb ook gebeden of de heer mijn gedachten wilde zuiveren. De week erop ben ik gelijk naar de Olijfpark gegaan. En heb ik de enge man met de baard heb ik een hand gegeven. En weet je, hij gaf me een hand terug. Woe! Weet je, en we hebben een uiterst hartelijk gesprek gehad. En ik vroeg hem naar zijn werk. En zijn gezin. En hij vroeg mij naar mijn gezin. En naar mijn werk. Haha, moet je nooit doen. Ik krijg het hele verhaal van de evangelie. Lucas de evangelie krijg je helemaal achteraan. Dat is echt geïnteresseerd in mijn gezin. En de week erop was hij ook geïnteresseerd in mijn gezin. En ik was vergeten hoeveel kinderen hij had. Hij was niet vergeten van mij. Ja? En toen hij hoorde dat ik dominee was, werd hij gelijk enthousiast. <lacht> Kun je je voorstellen. En hij begon met de vragen te stellen over de kerk. Hij zei, joh, is de kerk ook iedere dag open voor gebed? Uh, nee. <lacht> dus hij zei, hoe zorgen jullie ervoor dan dat je trouw blijft in je gebeden? En wat doen jullie eigenlijk door de week voor de gemeenschap? <lacht> <lacht> en voor de vluchtelingen? Heb je hier ook collecten uh, gehouden en kleding ingezameld voor de vluchtelingen? Net zoals het de moskee gedaan heeft en ik moest echt nee zeggen. <laughs> het was wel zo dat ik de dinsdag erop uh, ben ik weer naar hem toe gegaan en ik zeg, weet je, we hebben deze week een massive collecte gehouden Want Want <laughs> ik heb bij de kerkeraad gezegd, het kan toch niet zijn, ja, <laughs> dat de kerk achter de feiten aanloopt. loopt, come weet je. Dus ik zei, dankzij jou is er 5000 euro richting de vluchtelingen gegaan. Dus ik vond ik helemaal geweldig. Weet je, maar het schaamrood steeg hem tot de kaak. Hè? En hij moest erkennen dat hij eigenlijk maar heel weinig deden. Dinsdag roept, kon ik hem dus vertellen van die, van die uh, collecte. En voor mijn ogen veranderde deze mogelijke extremist in een hardwerkende, liefdevolle echtgenoot. Die bijzonder bewogen was met de wereld om hem heen. dat voor een Marokkaan. Weet je, ik bedoel, ik wil niet oordelen hoor. Maar, uh, <laughs> je, ik wilde weglopen. Maar ik liep even terug en ik zei tegen hem, joh. Nou hebben we hebben zo zo'n goed gesprek gehad, maar ik weet je naam niet eens. Hij zegt, ik ben Ibrahim. En ik schoot in de lach. En hij zegt, waarom lach je nou? Ik zeg, ja, dat is toch wel een beetje stereotype. Hij zegt, hoezo? Ik zeg, ja, of je heet Mohammed, of je heet Ibrahim. Zeg ik zo. En hij schoot ook in de lach. Hij zegt, je hebt gelijk, hoe heet jij eigenlijk? Oordelen. We doen het allemaal. Echt waar. Ja, ik wil niet oordelen hoor. Mijn mannen willen maar één ding. Ja? Vrouwen kunnen niet auto rijden. Ambtenaren zijn lui. Advocaten liegen. Ja? Zelf weet ik niet precies waar het begonnen is. Want als kind zag ik eigenlijk helemaal geen zwart of wit. Ja? Als kind had ik maar amper vooroordelen. Ninoska was een goed vriendinnetje van mij. Echt waar. Maar toen ik tiener werd, was ze ineens een Surinaamse. En veel mensen hebben een mening over Surinamers. Ja? Joyce was al jaren een klasgenote. Maar toen ik tiener werd, was ze een Molukse. En bij ons, in Appengendam ik weet niet of je het kent. Nummer 2 op je over. Ja, Bij ons is iedereen bang voor oké? Okay? En had iedereen allerlei gedachten over zich. Misschien ken je ze wel. Die vooroordelen. Misschien ben je er zelf al het slachtoffer van. Van de mening van anderen. Stigmatiseren. Generaliseren. Discrimineren. Het zijn allemaal andere woorden voor vooroordelen. En ergens hebben we ze zelf allemaal. Ontdek jezelf maar. Onderzoek jezelf maar. Zeg dat Haarlemmers van hout zijn... Dat Amsterdammers luidruchtige. wat is het? Luidruchtige druktemakers zijn. Ze zijn in elk geval niet voor de goede voetbalclub. Dat ben ik wel eens. Weet je? Ja, dus we hopen op genade vanmiddag. <laughs> ja. Rotterdammers zijn dorm, domme arbeiders. Friesen zijn trots. en Groningen zijn gesloten. Duitsers zijn bazig, stelen je fiets. Engelsen zijn hooghartig. Fransen zijn arrogant. En Nederlanders zijn kritische vrekken. Ik wil niet oordelen hoor. <laughs> Klinkt het zo vaak, maar toch doen we het allemaal. Een Engelse filosoof uit de 18e eeuw zegt het als volgt. In zijn gebruikelijke en letterlijke betekenis is een vooroordeel voorbarig oordelen over een bepaald probleem. Zonder dat we dat voldoende onderzocht hebben en dan uit domheid, kwaadwillendheid of eigenzinnigheid. En ondanks elk bewijs van het tegendeel, daar toch onze mening aan verbinden. Ik ga geen overhoring geven, maar klopt in elk geval niet. <lacht> ja, vooroordelen zijn niet goed. En iedereen zou er hier in de basis mee eens zijn en toch doen we het. Maar waarom doen we het dan eigenlijk? Weet je, nou, ik heb vier redenen gevonden hoe vooroordelen ontstaan. Je hebt dus vooroordelen die komen uit de biologie. De mens maakt een selectie, een natuurlijke selectie... ten behoeve van het persoonlijke overleven en welbevinden. Daar kunnen we ons nog mooi achter te bergen. Dan heb je vooroordelen die ontstaan door levensgebeurtenissen... of levensomstandigheden. Ik ken iemand die niet met Duitse mensen om wil gaan... die niet op vakantie naar Duitsland wil... niet eens door Duitsland heen wil rijden om naar een ander land te gaan... En de hekel heeft aan alles wat ook maar enigszins Duits is. Waarom? Je kunt je misschien eens voorstellen. Dat hij in de oorlog gewoon hele moeilijke dingen meegemaakt heeft. En niet los kan komen van zijn vooroordelen. Wat ik ook gezegd heb. Ook voor hem gebeden hebben. En hoe ik hem ook uitgedaagd heb om mee te gaan. We gaan samen naar Duitsland. Hij wilde het niet. Zo hebben we allemaal dingen meegemaakt waardoor we geneigd zijn om te stigmatiseren. En dan heb je vooroordelen die doorgegeven worden door een autoriteit in je leven. En door een oude figuur bijvoorbeeld, die zegt dat bepaalde groepen, mensen niet kloppen. Door een politiek leider, we kunnen we je wel voorstellen, zeker in deze tijd. Door de media, en we accepteren vaak wat de media zegt als waarheid, maar ook de geestelijk leiders. En dan denken we vaak aan haatimaams. maar wat dacht je van een protestantse dominee in Belfast, die zegt dat katholieten niet goed zijn. Ja, ook wij kunnen het doen, helaas. Dan heb je vooroordelen die voortkomen vanuit groepsgedrag. Weet je, als Groningers hebben we een hekel aan Friesen. Ik weet niet, zijn er Friesen in ons midden? Ja, nou, de Heer houdt echt van jullie hoor. Serieus, echt waar. Ja, echt. <laughs> Jij zong toch net, of niet? <laughs> maar zeg, dit is die zangeres, toch? Wauw, uit nou, Friesen komen goede zangeressen. <laughs> maar waarom weet eigenlijk niemand? Oké? Okay? En als we in het Westen wonen of in het buitenland zijn we allemaal Nederlanders en Noordelingen. Ja, maar in Groningen hebben de Groningers een hekel aan Friesen. Dus dat wordt ook van jou verwacht. Vooroordelen hebben we dus allemaal. En het is gewoon logisch. Want we zijn biologische wezens. Er gebeuren allemaal dingen in het leven. Waardoor we ze ontwikkelen. En bijna allemaal horen we bij een groep mensen die iets van een andere groep vinden. Je hebt de kerk in de wereld toch? En wij zijn met de kerk en we vinden iets van de wereld. Heel raar toch? Wat is die wereld dan? Dan moet je maar zo nadenken. En toch hoor ik iedere keer weer diezelfde zin. Ik wil niet oordelen. hoor. Oh, ik wil niet oordelen. Het is alsof iedereen zich ergens toch schuldig voelt over het feit dat hij het doet. Dat ons geweten ons ergens aanklaagt op het moment dat we het doen. En ik geloof dat het echt waar is. We geloven namelijk dat het geweten, dat is de dragen van Gods genade. Weet je? En dat God de mens een geweten gegeven heeft als toetsteen voor ons leven. Weet je, en hoe corrupt je geweten ook is, ergens, ergens zit er nog altijd iets van Gods principes in ons verborgen. Dat is niemand puur slecht. Weet je? Waarom voelen we ons schuldig als we oordelen? Omdat we ons ook echt schuldig maken op het moment dat we over een ander oordelen. Dus wat de Bijbel zegt. En ieder, nou ja, niet iedereen kent ze, blijkt. Maar, weet je, er staat oordeel niet, omdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je vervuilt, zal er over je geoordeeld worden. En met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. En dan heel grappig, hè, waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster... Terwijl je de balken in je eigen ogen niet opmerkt. Voor de beelddenking. Hoe gaat dat <lacht> Wauw. <lacht> weet je, wanneer we kijken naar de grondtekst. Dan zien we daar het woordje. Dat voor oordeel staat. En daar staat het woordje krino. krino. En krino kan heel veel verschillende betekenissen hebben. Het kan betekenen dat je recht spreekt over de ander. Maar het kan ook betekenen dat je jezelf boven de ander verheft. Dat je jezelf als iemand van een andere categorie bestempelt. En dan heb je twee categorieën. Slecht en goed. En jij bent toch al goed. En de ander, die is beneden jou geplaatst. Die is slecht. We horen de heer Jezus hier heel streng op reageren. Echt waar. Ja, Want als je de letterlijke betekenis bijhaalt, dan is het natuurlijk absurd dat we over andere oordelen. Hoe haal je het als mensen vredeslaan in je hoofd, dat je mag recht spreken over een ander? Dat je jezelf goed noemt en de ander slecht? Hoe halen we het in ons hoofd? Alleen iemand die volledig rechtvaardig is, mag rechtspreken over de ander. Alleen iemand die 100% goed is, mag de ander als slecht betiteld Er is maar één die kan zeggen dat hij 100% goed is. Amen. En dat is gewoon vader, zoon en heilige geest zelf. Ik wil niet oordelen hoor, zeg je. Maar eigenlijk wil het wel <laughs> en doen we het ook vaak. Maar we zouden niet moeten willen, want het is heel gevaarlijk voor onszelf ook. Om te oordelen over de ander. Maar ook voor de ander. Want op grond van het oordeel dat je veldt. Zegt Jezus. Zal er over je geoordeeld worden. En met de maat waarmee je meet. Zal jou de maat genomen worden. Weet je. En als je daarover nadenkt. En als dat gebeurt. Dan zal blijken dat je zelf ook onder de maat bent. Dat je in de basis helemaal niets anders bent. Dan die nare Duitse. Die van die lelijke dingen gedaan heeft. of die arme sloeber. Op de hoek van de straat. Of die vluchteling. Die wellicht niet hierheen gekomen is. vanwege het oorlogsgeweld. Maar gewoon omdat hij een betere financiële... Toekomst wil voor zijn eigen gezin. Ik bedoel, wat zou jij doen? Wat zou jij doen? Niemand van ons is 100% goed. En daarom zouden we niet moeten willen oordelen en het ook echt niet doen. Jezus zei het zelf. Ik wil niet oordelen hoor. Maar ik ben gekomen om deze wereld te behouden. Ja? We zouden een volk moeten zijn waarin naast de liefde, heelheid, genezing, vrijheid en genade centraal zou moeten staan. Een volk van behoud. Weet je, de Bijbel laat heel duidelijk zien dat het oordeel alleen maar God toekomt. En toch, en toch heb ik nog nooit zo over anderen geoordeeld totdat ik christen werd. <laughs> Echt waar. Want toen ik christen werd, toen werd ik gestimuleerd om vrolijk door te gaan. Met oordelen. Werd er werd een hele nieuwe categorie mensen geboren waar ik een mening over moest hebben. Ja? <laughs> ik wil niet oordelen hoor, maar dominees hebben geen lang haar. <laughs> Weet je, ze lopen niet in spijkerbroek en uh, niet in sportschoenen. <laughs> nee, je hebt geen sportschoenen. <laughs> Weet je, en als je als kind gedoopt bent, ik kom uit de Pinksterbeweging, daar ben ik tot geloof gekomen. Dan heb je toch niet echt het volle evangelie. Dat kun je echt te horen. Als je niet een tongen spreekt, dan ben je niet gedoopt in de heilige geest. Als je niet het duizendjarig eh, vrederijk gelooft, of in het bestaan van dinosaurussen gelooft. Joh, dan mag je er niet bij horen hoor. Vrouwen mogen hun mond niet open doen. En als je niet voldoet aan de standaard, mag je niet aan het lopen. Je kunt er voor weglopen, Maar ook in de kerk gaan we soms keihard door met oordelen. Een hele groep mensen stigmatiseren omdat ze anders zijn. En zo staan we op heel veel plaatsen bekend. Mensen. Loop maar eens op straat. Vraag maar eens aan mensen. Wat ze van Jezus vinden. De meeste mensen vinden Jezus geweldig. Ze zeggen, wat vind je van de kerk? <lacht> BAP! <lacht> Het gaat altijd over orde. Bijna altijd over orde. We staan vaak bekend als volk van orde. Maar we moeten bekend staan als volk van behoud. Ja. Maar we zitten met elkaar wel in een lastig dilemma. Het is wel een Bijbel. Het is wel een woord van God. Er zijn ook geschreven woorden die ons ons maken. Weet je, God vraagt ons om heilig te zijn, want Hij is heilig. Maar nou, hoe moeten we dat dan zien? Hoe moeten we dat dan zien? Nou, laten we dan leren van ons grote voorbeeld. Jezus Christus. De enige die zonderloos was. De enige over wie geen oordeel uitgesproken zou hoeven te worden. Hè, zoals de Bijbel zegt, het vlekkeloze lam God. De enige die geen vooro vooroordeel verdient. Hij moest al het werkelijke oordeel dragen. Zodat wij volledig vrij konden zijn van elk oordeel. Laten we van hem leren. Laten we dan kijken naar wat hij deed in Johannes 4. Okay? Maar ook op, op vele andere plaatsen waarin hij zich uitstrekte naar gestigmatiseerde mensen. Weet je, zijn tijd was een tijd waarin er veel sprake was van vooroordelen. Stigmatisering, discriminatie. Niemand voldeed aan de strenge eis van de Joodse wetgevers. Maar deze situatie is wel heel opmerkelijk. Jezus is op weg, let op, en hij kiest ervoor om niet om, om Samaria heen te lopen, zoals iedereen eigenlijk deed. Nee, hij loopt dat gestigmatiseerde land in en hij ontmoet daar iemand die je misschien wel de meest gelabelde. mens van dat moment zou kunnen noemen. Zoals een vrouw. Daar gaan joodse rabbijnen niet mee om. Die wil leider dat gewoon lekker deur mee ben. Ja, vrouwen zijn best leuk. Weet je, zoals de Samaritaanse. Een mengelmoes van, van iets joods en een heleboel andere volken. Dus ze was uitschot, ze was tuig van de regel, Gewoon vies in de ogen van joden. En ze diende God op een hele andere plaats. Terwijl God toch echt had gezegd dat de enige plaats om hem te aanbidden, dat dat de tempel in Jeruzalem was. Ze dus was dus ook nog een ketter. Daarbij was ze ook nog eens een lichte kooi, die al vijf mannen had versleten en nu bezig was aan haar zesde. Niets aan deze vrouw deur. Werkelijk helemaal niets. Alleen al het aanraken van de grond onder haar voeten zou ervoor gezorgd hebben dat een de Joodse man zich zou moeten baden in het reino's. Daar komt het ook neer. Maar Jezus, Jezus marcheert gewoon naar elkaar aan mij. En hij vraagt erom een kopje koffie. Weet je? En juist dat, dat ene specifieke ding in dit hele verhaal zorgt ervoor dat deze vrouw geraakt wordt tot in het diepst van haar feest. Is Jezus dan tolerant in dit verhaal? Gaat hij dan zomaar akkoord met de zonde van deze vrouw? Nee, nee, zeker niet. Laat ons niet vergissen. Jezus is niet en nooit tolerant ten opzichte van de zonde. Hij gaat nooit akkoord met een levensstijl dat buiten Gods heilsplan ligt. Daarvoor kwam hij, daarvoor is hij gestorven. Daardoor wordt hij de weg, de waarheid en het leven genoemd. Ja? Maar wat we hem werkelijk nooit zien doen, is dat hij op een afstand blijft staan, zijn vinger heft en om mensen veroordeelt. Dat zien we hem nooit doen. Hij hoeft geen woorden te spreken op een veilige afstand. Let op, hij is het woord dat present is op plaatsen van gebrokenheid. Zijn aanwezigheid alleen al werkt als een toetsteen voor mensen. Het is zijn aanwezigheid die iets wezenlijks verandert. Hij benoemt in dit verhaal de zonde van de vrouw, maar hij vertelt haar niet dat ze zich moet bekeren. Dat Zo niet nodig. En het feit, het feit dat hij met haar om wil gaan, dat is al genoeg voor haar. Ik weet niet hoe het afloopt... Maar ik geloof echt dat deze vrouw herstel ontvangen heeft in haar leven. We zien bijna nooit dat Jezus zondige mensen veroordeelt. Kijk naar de hoogspelige vrouw. Kijk naar Zaccheus. Ook zo'n geweldig verhaal toch. Ook zo iemand waar je zoveel vooroordelen over zou kunnen hebben. Hij zegt niets. Maar hij haalt hem uit de boom. En hij eet alleen maar met hem. Serieus, als je het verhaal leest. Er staat helemaal niets over wat Jezus zegt. Je taal niet. Prachtig. Zaccheus bekeert zich op een buitengewone manier. Jezus leeft niet op afstand. Staan. Hij verhief zich niet boven de anderen. Hij kwam op plaatsen waar anderen zich veel te goed voelden. Hij ging om met hoeren, met tollenaars en met melaten, want hij heeft ze lief en hij wil ze behouden. Lieve mensen, laten we, laten we ophouden met oordelen over mensen. Laten we het zelf proberen. Laten we God vragen. Want Jezus houdt van iedereen, ja toch? Ja. Welk label we ook op ze plakken. Jezus houdt van skaters. Hij houdt van rockers. Hij houdt van tieners. Heel veel van tieners mooie school is voor ze opgezet. <laughs> hij houdt van bejaarden. Hij houdt van ambtenaren. Hij houdt van advocaten. Hij houdt van Duitsers. Hij houdt van Marokkanen, Hij houdt van huisvrouwen die de libellen lezen. <laughs> en hij houdt van ratjes van de straat. <laughs> hij houdt van hoogbegaafden. Van zwakbegaafden. Van autisten. Mensen met P.D. de nos. Asperger. ASS-ADAD, ADD. ODD. G.O.D. Uitvast. Ja, toch? Weet je, en je kunt zoveel labels hebben als er maar zijn. En je kunt elke mogelijke diagnose hebben. In Jezus is er maar één label. En maar één diagnose. Je bent een zoon. Je bent een dochter. Je bent een erfgenaam. Van een eeuwige toekomst. Amen. En weet je wat het mooie is? Hij houdt ook van jou. Echt waar. Het maakt niet uit wie je bent. Het maakt niet uit hoe je eruit ziet. Wat je gedaan hebt, hij houdt ook van jou. Echt waar. Weet je, in de Bijbel word je zelfs God's Priest genoemd. Ken je dat stuk? In Efeze. prachtig. In Nederland staat het dus niet zo mooi, hè? In Nederland zeggen we, um, weet je, want wij maken voor zijn wij. Dat staat in Nederland, maar lees het in het Engels, dan en staat er For we are God's masterpiece kijk je, kijk je in het Grieks, dat is nog mooier. Daar staat poema. Met andere woorden, wij zijn een gedicht. We zijn een gedicht door God geschreven, deze wereld aan zichzelf. Prachtig, toch? Je bent het allermooiste wat God geschapen heeft. Wauw, hij houdt van je, hij wijst je niet af. Hij veroordeelt je niet meer. In Jezus Christus is er geen oordeel meer. In Jezus Christus mag je weten, ik ben behouden. Ja? Ik ben ontvangen door hem. En uitgezonden naar de put van mijn handen. Kun je dat liedje nog van Frank boeien. Ik denk niet zwart, ik denk niet wit. Maar alleen in de kleur van ja. Ja? Jezus, hij ziet geen stigma. Maar hij ziet het hart daar. En dat hart, dat wil Hij behouden. Dan kun je voorkomen dat je vooroordelen hebt. Nee, dat kan niet. Dat heb ik net bewezen, denk ik. Weet je... En sommige zijn natuurlijk ook gewoon waar. Ik bedoel, het is niet veilig om naast de vrouw te gaan zitten aan het stuur. Wij Groningen zijn echt wel stug. Ja, en jongens. <laughs> Oké, okay? maar alle gekke op een stokje. Weet je, we hebben nou helemaal geen doeken voor onze ogen. Dat hebben we niet. Maar wat we, ons, wat we wel kunnen doen, is vragen of de Heer ons zich gaat veranderen. Zoals een hemelse optigem. Ja, paasje 1, paasje 2. Wanneer zie je het duidelijk? Hè? Ah, ja, ik zie nu iemand met een hele dikke baard. En dit was sowieso. Ja, even een nieuwe visie. Eén of twee. Dat is beter. Je laat me zien met uw hand. Ja toch? We maken het praktisch. Probeer bewust te zijn van je vooroordelen. En reageer erop als een vrij mens. En niet als een slaaf. Proactiviteit noemen we dat met een moeilijk woord. En weet je, als je een vooroordeel voelt. En je bent geneigd om weg te duiken. Of om die ander heen te lopen. Neem dan een voorbeeld aan Jezus. En doe juist het andere heen. Ga niet om de ander heen. Loop eens naar de put van, van de ander. Of nodig de ander uit bij jouw put. Breek door barrières heen. Klim over drempels, ga grenzen over. Vlug niet weg in het oordeel, maar wees present in het leven van de ander. Ik vind het zo tof wat jullie doen. van oh, op vondag. Van oh, vorige week dat je hier... Gelukkig had je mooi weer erbij. <laughs> Ik ga hier iedere keer bidden voor mooi weer. Misschien kunnen we een keer iets samen doen met ons vast. Ik wil van jullie leren. <laughs> ja. Weet je, onze woorden hebben de mensen nou wel gehoord. Onze mening kennen ze wel. Maar het gaat er niet om wat we van de ander vinden. Het gaat erom wat de ander van ons merkt. Het gaat er niet om wat wij zeggen, het gaat om wie we zijn. En wie weet, zul je gaan merken dat er een bibliotheek kaders in de tatoeage zit. Dat er een heel groot verhaal in een nogal klein vrouwtje aanwezig is. Ja? En dat de man met de baard achter de olijven Die zelfs kan inspireren. Denk erover na. En sterk hij de een second look. Iedere keer. Maak die keuze. Op het moment dat je iemand ziet waar je mee in leeft. Kijk, hij heeft een second look. Heer, laat me zien die andere persoon zoals u hem Laat me reageren, zoals u zou reageren. En geloof me, zullen we zullen echt, echt hele bijzondere dingen gaan. Dan mag het ons verlangen zijn, heer, laten we niet op afstand blijven staan. Laten we ook niet de andere de les lezen. Laten we een open boek zijn van uw liefde en van uw genade. Amen. Vrij, mag ik wat zeggen? Ik vind dat u zo'n mooie combinatie aan heeft. De schoenen met die. Heel goed. Echt geweldig. Ja. Wauw. Ja, we hebben vandaag gesproken over Jezus die ons uitdaagt om naar de put van een ander te gaan. En hem uh, of haar daar te ontmoeten. Daar dat wil ik straks graag voor bidden natuurlijk. Ja, omdat je die stap ook gewoon zet als kerk. Dat je die moed mag ontvangen. Dat je ook, ja, je werkt dat beeld denk met zijn ogen. Maar dat je met zijn ogen mag gaan kijken naar de mensen om je heen. Maar om heel eerlijk te zijn geloof ik dat er ook vandaag mensen in ons midden zijn die uh, zich misschien wel heel erg herkennen in die salutatie -praak. Ik weet dat er momenten zijn waarop ik me daarin herken. Ik weet niet wie je bent. Ik weet niet waar je vandaan komt. Maar wat er gebeurt als de deksel van jouw put verwijderd wordt. Ik weet niet wat er in jouw put, in jouw diepste plaats van het leven, wat daar verborgen zit. Maar misschien zit daar levend vers water in. Misschien zit er ook wat bitter water. Misschien zijn er dingen in jouw leven gebeurd. Misschien heb je zelf labels gehad. Uh, misschien labels vanuit de medische wereld. Waardoor uh, je je gewoon ontzettend uh, misschien verlamd voelt. Uh, maar misschien zijn het ook wel labels geweest die andere ook die hadden. Misschien ben je gepest vroeger, vanwege uh, allerlei dingen. Rood haar, paars haar, weet je, weet je te dik, te dun. Uh, misschien vanwege je afkomst. Je kunt een moment nemen om van te reflecteren of, jullie, of, jullie, of, jullie, of zo. Dus staan. of Ik ben ze dat we gaan bidden. Voor de gemeente. Heer, besef van ons dat de gemeente bestaat uit, uit verschillende leden. Dat een volk. Begint ook met haar individuen. met de persoon hier aanwezig. Heer, u kent ons. Dus. Heer, u weet wie we zijn. Heer, sterker nog. De, en de Bijbel zegt ook, ook over jou dat... Dat God je al kende voordat, voor, voordat jij überhaupt op deze wereld kwam. Dat, dat God je al kende voordat, deze, vo, vo, voordat de bergen er waren. Voordat de, de oceanen gevormd waren. Toen, toen wist hij al dat je zou komen. En, en vo, voordat, vo, voordat je ouders je naam in hun hart kregen. Was je naam al opgetekend in zijn hand Hij wist dat je zou komen. En hij had je al lief voordat je liefde kon spellen. Heer, ik dank u wel, Heer, dat u van ons houdt. Heer, dat als wij in de spiegel kijken, dat we naar onszelf mogen wijzen en mogen zeggen, You are God's masterpiece." You are God's masterpiece. peace. Je, je bent het mooiste dat God geschapen heeft. En toch, en toch is het voor ons vaak heel erg moeilijk om het werkelijk te doen. En Om we dat werkelijk dat kunnen zien. Heer, omdat er zoveel dingen in ons leven gebeurd kunnen zijn. Heer, er kunnen zoveel dingen ook over ons gezegd zijn. Heer, die, die, die vrijheid bij ons naam En ik bid u voor een ieder hier aanwezig. Heer, ik wil u bidden, Heer, dat, dat, dat u ons doordringt. Heer, van die liefde, Heer, op dit moment. die liefde, zoals ook de Bijbel zegt, die liefde die iedere angst uitdrijft. die iedere angst uitdrijft ook om vrij te staan, Heer, in uw vorm. Ik wil echt tegen je zeggen, weet je, je hoeft geen slaaf meer te zijn. Je hoeft geen slaaf meer te zijn van anderen. En je, mag, je mag de knecht zijn van één en hij zegt je bent geen knecht. Maar je bent welkom in mijn huis. Dat dus mijn kind. Dat mijn erfgenoot. Heer, ik bid u dat, dat u dat in ons laat opwellen. Heer, dat levende water. Heer, dat, dat krachtig. Heer, dat, dat, dat we ons overtuigt van het feit dat we, ja, dat we niet langer geleverd hoeven te zijn. En dat we ons daar niet. Uh, dat we ons niet Daardoor hoeven we af te remmen, niet door de stemmen uit ons verleden, misschien zelfs wel de stemmen uit ons heden, die tegen, die tegen ons zeggen je bent niets en je stelt niets voor, en, um, die, die, die ons oordelen op wat voor manier ook. Heer ik wil u dank voor deze gemeente, heer ik dank u wel dat deze gemeente een bewijs is, heer van uw liefde, heer een bewijs is van uw liefde die, die door, door, die door uh, elke grens heen breekt. Die door elk muur, elke muur heen breekt. Die door wat voor kerk en traditie ook heen breekt. Heren, dat, heren, maar maar ook, ook door culturen heen breekt. Heer, dat er duidelijk geen grenzen zijn, Vader. Heer, dank u wel, Heer, voor zo'n ja, zo heerlijke smeltkruis van, van, geweldige, van uw geweldige liefde. Heer, als bewijs van het feit dat u een God bent die, ja, die het hart uit. Heer, dank u wel dat u ons ook in, in hart te brengen, Vader. Heer, dank u wel, Heer, dat u ons ook wil vullen, Heer, met die bewogenheid, Heer, voor, voor de mensen om ons heen. Heer, dat het niet zo is dat we, dat we alleen maar blijven, Heer, bij dat, dat mooie moment. Van wauw, wat geweldig, ik ben gered. En uh, ja, de, de wereld, laat de wereld maar lekker aan zijn lot over. Heer, maar dat u ons ook vult, Heer, met, met bewogenheid. Bewogenheid voor deze omgeving, bewogenheid voor deze wijk. Heer, ik dank u wel voor deze gemeente, Heer, die zich, die zich uitstrekt, Heer, die, die dat gewoon in, in haar DNA heeft. ...naar DNA heeft om, om niet alleen maar hier op deze plaats te blijven, maar om de, naar de put te gaan van die anderen. en daar die anderen te ontmoeten. Om daar te zegen. Heer ik bid u voor, uh, ja, voor, voor, voor oase. Heer dat het werkelijk ook zijn naam Era mag gaan doen. Zoals nu al doet. Heer maar laat het dan een uh, mobiele oase worden. Heer niet alleen maar een plaats waar mensen heen komen. Een oase is ook best wel statisch zo. Heer, maar dat het levende water vanuit die oase mag gaan, mag gaan vloeien, mag gaan stromen. Heer, deze wijk. Heer, daarna plaatsen heren, waar mensen het zo hard nodig hebben. Heer, vul ons met bewogenheid. Vul ons met passie. Heer, laten, laten we verder gaan. Laten we verder gaan met de grenzen die u zelf heeft gedaan. Heer, want bij u zijn geen grenzen. Er zijn geen grenzen aan u. liefde. Er zijn geen grenzen aan uw, er zijn, grenzen aan uw er zijn geen grenzen aan uw genade. Er zijn geen grenzen aan uw passie voor deze wereld. Mogen wij diezelfde grensloze passie hebben? In de naam van Jezus.